De organisatie reageert op een verklaring die de geestelijke mede heeft ondertekend, waarin wordt gesteld dat homoseksualiteit een ziekte is die te genezen is. Ralbach blijft in elk geval op non-actief tot er een gesprek met hem is geweest. Dat gesprek is volgende week. Eerder zei de voorzitter van de Joodse gemeente al dat Ralbach niet namens de Amsterdamse gemeenschap sprak.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 you take a stick, with a lick, take a bone, ho, ho, hold the phone, take a spot, cool and hot, now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A little dog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 Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk heet ik ook welkom onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, woertangen, Dokkum, Heemstede, Hamburg en waar ook nog meer ter wereld. Hans en ik zijn allebei liefhebber van de Big Band. En daarom serveren wij vanmorgen weer een BBB. Big Band Breakfast. Maar het is nog een beetje vroeg en daarom gaan we rustig beginnen. Met de big band van de BBC in Serenade in Blue. Dat was de New Yorkse jazzzangeres Robin McKellar, die met haar saalvolle stem de podia bestormt en onder andere ook heeft opgetreden in het Bimhuis in Amsterdam. Zij zingt heel veel uit het American zongboek uit de jaren 40 en daar vond ze ook de uit 1944 daterende song van Johnny Mercer, Dream When You Are Feeling Blue. Are you blue? Mee. Maar ik heb wel een compositie uit diezelfde tijd. En dat, dat. Don't get around much anymore. En dan denk je van: doe maar wel. Ja? Kom maar wel around anymore. Maar wie. Uh, wil vooral niet wegblijven. Wie laat het horen? Nou, de, de, de big band van, van uh, uh, Michel kral En die heeft in 1958. Uh, uh, hoe die het voor elkaar hebt gekregen had ik geen idee. Maar toch de, de top van de Amerikaanse muzikanten omheen verzameld. Met Miles Davis en Phil Woods en John Coltrane en Paul Chambers en Bill Evans. En uh, ga zomaar door. En die hebben een fantastische cd gemaakt. En dit is er een van. Don't get around much anymore. goodbye to New York City sweet city I said goodbye but man I've gotta get back to you if I have to walk across crawl a fly I can't say goodbye city something's gotta give you know they tell you it's a great place to visit but my heart tells me it's a better place to live let's go Basie If I come by boat, I can really heave a sigh. And if I come by train, I can watch those streets go by. And if I land in the airport, come in the skyway, catch a cab that's going my way. Love the busy hum. Yes, this is my day. New York is my town. Yes, New York, New York is my town. I'll go uptown, downtown, this big. Happy Sad Town. I'll go uptown, down on down, down this big Happy Sad Town. East side, west side, east side, west side, all around that town. The big town swing in the autumn and in the winter, in the summer, in the spring. Yes, the people and every little thing. Yes, I'll go uptown, downtown. I'll go uptown, the downtown. There's the east side. Timmy David Jr. En Count Basie. Maar in een arrangement van Quincy Jones. Hè? En dat doet het hem eigenlijk ja, wel. Hè? Ja, ja, ja. Want als er, als er Q ergens op staat. Dan kun je het gewoon kopen. Altijd goed. Ik bedoel, het is het ongeveer hetzelfde als met de concert in de krocht. Hè? Van het maakt niet nee. uit. Je komt en het is altijd goed. Dat is dit ook zo. Maar dit was, en dat vond ik wel heel bijzonder. Uh, we kennen Peggy Lee allemaal als uh, zangeressen. Ja, met het uh, fantastische fever en natuurlijk ja. nog hele mooie dingen met de gedaan en zo. Een hele bekende stemmetje. Ja, prachtig. Stemmetjes. Maar dit was een compositie van Peggy Lee oh. met Quincy Jones. Dus die hebben samen ook nog leuke dingen gedaan. Uh, dit nummer geschreven en verder weet ik het niet en willen we ook niet weten, denk ik. Maar dit, dit was wel erg goed. En Count Basie, de mother of all big bands. Ja. Een andere big band, namelijk uh, van de Amerikaanse tromonist Bill Wattrous. Hij heeft diverse gehad. En met een ervan nam hij de mooie ballad A Time for Love op. Een compositie van Johnny Mandel, Bill Wattrous. Oh <laughs> the square. Sunday Kind of Love. Een jazz-standard yes van Louis Prima. In 1947 uitgevoerd door zangeres Jo Steffert. En zij werd begeleid door de Big Band van haar echtgenoot Paul Weston. Want, dat, dat waren nog eens Big Bands. Ja. ja, geweldig. Maar dit klinkt dan allemaal wat moderner. En ik heb het net al even geroepen. Als je uh, uh, Quincy Jones roept, dan roep je een, een, een, een formidabel arrangeur. ...de Trompetist, maar daar was hij niet zo verschrikkelijk. Nee, goed hij in. was niet zo'n best. Hij was niet zo'n beste trompetist. Ja. Daar dacht hij, nou weet je wat, ik ga wat anders doen. Ja. Ik, ik ga lekker. Heeft, heeft u een potlood voor me. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Nou, dat, dat, en dat, daar is hij aardig geslaagd met arrangeren en produceren. Zonder meer. Ja, gedaan. Maar ik vind hem de laatste tijd vind ik hem een beetje te nee, frivol. Ja. Nee. ja, dat klopt. Maar er moet ook geld verdiend worden. Maar dit, dit is uit 1963. En hij heeft natuurlijk een, een wat mindere periode gehad. Dat hij friet ging met de big band in Europa, maar toen was hij pas 21 toen de tijd. Dat was heel lang geleden. En toen kwam hij terug in Amerika en toen moest er uh, wel uh, brood op de plank komen. Uh, een beetje verkeerde scheiding geloof ik, dat kost ook geld. En toen werd hij min of meer gedwongen om filmmuziek te schrijven en toen heeft hij. Uh, uh, toen kwam hij in aanraking met de film Exodus, die is ook uit die periode uh -huh. 1963. En toen heeft hij van een heleboel bekende nummers, bijvoorbeeld uh, Carmen Home Baby en Desafinado, Carsten Feest en de Min, Testafonie. Heeft hij allemaal van toen de tijd uh, uh, hele interessante arrangementen geschreven. En dit is het arrangement van Exodus. Dit was een sterk einde. Ja. Dit is niet dat slappe fade-away bij de, als de vorige. Dat vind ik ook. Hier hebben ze gewoon over nagedacht. Ja. Nou, de, de, we kennen dit natuurlijk allemaal als uh, een uh, uitvoering van Count Basie. Cute. De uh, compositie van Neil Hefty. Maar m, dit was een tribute van Jimmy McGriff. M, m, met een big band naar Basie. En dan. Uh, Basie ja. speelt trouwens ook heel aardig orgel hoor. Ja. Maar heb ik nooit gehoord. Nee? Wel? Weet ik niet. Zijn daar, zijn daar opnames, ja, opnames van? opnames ja, van, ja. Oh, we hebben iets om, om, om te zoeken. <laughs> dat lijkt me goed. Nou, is dit ook weer zo'n uh, zo zo zo zo opname die je dan ook weer moet koesteren. 1966. Ja, dat was toch wel zo'n beetje de, de top van de, van de big bands, hè? Met, in dit geval uh, Mel Lewis en Frank West en Joe Newman. van. Fantastisch, kunnen we, al, kunnen we die CD wel drie keer achter elkaar draaien? Zijn we klaar? Gaan we naar huis? Gaan we niet doen. Iedereen een leuke dag. Kan niet maar goed, dit was cute. We gaan luisteren naar een Nederlandse big band, namelijk de voorloper van het uh, jazzorkest van het concertgebouw. Ah. De Nederlandse Concert Jazzband, ook geleid door Henke Meutgeert. Met erin de beste Nederlandse muzikanten van, nou, eind, ja. eind jaren tachtig. Een ode aan Duke Ellington met arrangementen van Rob Pronk. De Creole Love Call met als solisten trombonist Bart van Lier en trompetist Jarmo Hogendijk. Percussionist en vibrafonist Tito Puente was de koning van de mambo hij was ook thuis in de zogeheten q -bop. hij had vele bands in de jaren negentig bestaande uit vier trompetisten, vier saxspelers, een bassist een pianist en vier percussionisten en daarmee nam hij onder andere het album op Puente Goes Yes en een van de nummers daarvan was het net gedraaide, Rutland After Dark van de bassist Oscar voort. Hans, wat heb jij als volgende gang van ons BBB? Nou, dit is wel, dit is wel leuk. Dit is Skyliner. Ja. Van, de, da, da, da, da, da. Ja, van Charlie Barnett. Ja. En toen was ik wat van hem aan het opzoeken. En dan is het eerste wat je opvalt, dat hij heeft niets met de muziek te maken. Maar ik vind het zo bijzonder. De man was elf keer getrouwd. ...dat hij nog wel tijd voor die band. Nou, maar hij praatte dat goed door te zeggen van... ...ja, maar wacht even, dat waren Mexicaanse trouwerijen. Mm -hmm. En dat ging heel snel. <laughs> dus dat telt eigenlijk niet. En dan denk je van, dat is toch een truc die hebben we nog weinig bedacht. Ja. Maar het is wel interessant, maar is, daar gaat het nu even niet om, maar het is wel interessant. Nee, Skyliner heeft hij ook gecomponeerd, hè? Charlie Barnett. Ik, ja, ja, ja. En uh, uh, het werd uh, gebruikt toen, uh, toen de Amerikanen in, uh, uh, in Duitsland klaar waren in, in, uh, in de 40e jaren. Toen werd dit nummer gebruikt als herkenningsmelodie van EFN oh. in, in München. Uh, als herkenningsmelodie van, van het, het uh, bekende jazzprogramma wat toen uh, via de EFN werd uitgezonden. En daar stonden 100 kilowatt uh, zenders. En die waren zo sterk. Die, die konden uh, Engeland bereiken. En de piloten die moesten vliegen naar München. tijd in, in de late 40 jaren. Die, die konden in Engeland dat al oppikken. En die konden op de, uh, op de frequentie... ...konden ze zo in één keer door naar München vliegen. Dat is fantastisch. <laughs> dat is wel een geweldig verhaal. Dat, dat denk ik, jongens... Uh, ...Google de beste uitvinding naar gesneden brood. Geweldig, anders hadden we het allemaal niet geweten. Dus gaan wij maar luisteren naar dat mooie Skyliner. het antwoord is nou toch wel wakker denk ik hè? ja, nee maar is, nu gaan ze zeker wakker worden oh. want na uh, Skyliner uh, gaan wij naar het uh, Newport festival maar in 1957 en toen uh, is daar opgenomen, een concert met Count Basie, en het is toch een legendarisch concert geweest uh, met uh, Frank Foster en Ted Jones die toen uh, begon. Dat was dan een broekie. Wel een, wel een heel goed broekie. Sonny Payne, uh, uh, Freddie Green, en uh, Jones, was Sonny Payne drums, de vaste drummer eigenlijk. En de uh, klassieker, One O'Clock Jump. destination